Pure. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Bazen van zo'n 20 woningcorporaties verhuren privé allerlei huizen voor hun eigen winst. Ook vragen ze vaak hogere huurprijzen dan hun eigen woningcorporaties redelijk vinden. Blijkt het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. En mijn collega Nina zocht het uit. En die woningcorporaties die staan dus voor betaalbaar wonen. Dus als je dan als baas van zo'n corporatie privé meer geld vraagt voor je huizen, dan kan dat een beetje hypocriet lijken. En ze kunnen gebruik maken van voorkennis. Als je bij zo'n corporatie werkt, dan heb je eigenlijk veel meer kennis dan normale mensen hebben. Je weet bijvoorbeeld waar straks een park aangelegd gaat worden, in welke buurt. En waar het dus misschien wel handig is om een huis te kopen omdat die waarde heel erg gaat stijgen. Dat doe je dan met wel snel en dan kan je heel veel winst pakken. Medewerkers van zes verschillende woningcorporaties hebben het werk neergelegd... nadat ze geconfronteerd werden met dit onderzoek. De club van woningcorporaties zegt nu dat niemand meer privéhuizen mag verhuren... tenzij ze een hele goede uitleg hebben. Er komt toch wel een regenboogvlag te hangen in Schouwen-Duiveland in Zeeland... Lange tijd werd het hijsen van die vlag daar tegengehouden, want de SGP wilde het niet hebben. Maar een motie van GroenLinks werd gisteren met een ruime meerderheid toch aangenomen. Volgens Omroep Zeeland was schouwen duiveland nog de enige gemeente in Zeeland die nog geen regenboogvlag had. En de uitslag van je SOA-test is positief. Vorig jaar kregen meer mensen dat te horen, want het aantal SOA's in Nederland nam toe... Vorig jaar telde het RIVM ruim een vijfde meer dan het jaar daarvoor. En Gonoreu heeft de grootste stijging gemaakt. Voor SOA Aids Nederland komt het allemaal niet als een verrassing. Wij zijn natuurlijk al de afgelopen ruim tien jaar uh, gestopt... met het, uh, het jaartse terugkerende vrij veilige campagne. Dus eigenlijk de, de, de boodschap over uh, condooms veilig vrij... het met elkaar daarover hebben, dat is een beetje naar de achtergrond geraakt. En uh, ik denk dat de groep jongeren die uh, je nu bij de SOA-police ziet... die hebben uh, waarschijnlijk in hun hele leven nooit ook uh, een, een dergelijke campagne... Ja, die campagnes zijn ook gestopt omdat de overheid er geen geld meer aan uit wilde geven. We hebben nu meer mensen een SOA dus dan voor corona. En die stijging komt niet doordat mensen na de pandemie eindelijk weer los konden gaan tussen de lakens. heb ik nog het weer voor je. Bewolkt en regenachtig en vooral in het zuiden kan het zometeen tekeer gaan met hagel, onweer en zware windstoten. In de rest van het land is het een graad of 25 en droog. Morgen regelmatig een zonnetje en maximaal 26 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De meeste vertragingen in Noord-Holland heb je nu op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen staat 15 kilometer. Door opruimwerk is de zo dicht. en De vertraging is daardoor drie kwartier. Op de A1 Amsterdam Amersfoort rijdt het nog langzaam tussen Diemen en Naarden. Kost je 10 minuten extra. A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Utrecht ook 10 minuten vertraging. En op de ringweg van Amsterdam de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de Afritcentrum Centrum en Slotervaart een kwartier vertraging. En tot zover de verkeers.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 dat dit de eerste single is van het vierde studioalbum voor van Julie Lewis in the News, dan zal je zeggen, ja, het is goed met je. Want de meeste mensen kennen hem natuurlijk als de titelsong van Back to the Future in 1985. was een belangrijk jaar trouwens, 1985. Dat was uh, een van de, de laatste keren dat wij toen hier een Grand Prix hebben gehad, ooit. Het heeft 36 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk uh, terugkwam. Ah fijn back to the future dus. Maar goed, we gaan ook even wat modernistisch werk draaien. Het komt trouwens hier uit de buurt. Sterker nog, ze komen uit Haalem Low edits en Evolver. So much weight on my shoulders built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 de door de ik Ik maar Ik Nou, dat ze wat uh, stof hebben doen opwaaien, dat blijkt al wel. Eerder dit jaar kwamen ze een beetje in het nieuws vanwege openlijk cocaïnegebruik. Driessen van de band, die reageerde nogal uh, erg, ja... Hij zei eigenlijk uh, zo'n beetje geprikkeld, ik ga het dus of dat hij het nogal een beetje bekrompen vond uh, hoe de media erop reageerde. Hij beaamde dat de actie niet slim was. En hij raadde het drugsgebruik uh, eerlijk gezegd ook een beetje af. Nou, dat lijkt mij dan ook wel verstandig. Ik denk dat dat een beetje ook te maken heeft met dit nummer wat, die, wat de Gold Bond heeft uitgebracht in april van dit jaar. We gaan weer terug naar 2008 met Madonna en Give It To Me. What oh, are you waiting for? Gets good, Gets. Yeah. Als je de naam van het land uitspreekt, uit IJsland, daar komt deze band vandaan. Arstidier, hier, seizoenen. En Your Shadow is duidelijk toch wel een beetje met een zomerstintje. Daarvoor hoorde je Madonna met uh, Give It uh, To Me. We gaan zo'n beetje kijken of we nog een beetje uit kunnen komen zo met, uh, met het aantal nummers wat we hebben staan. En bijvoorbeeld uh, deze. Ook alweer uit de jaren 80. Zij maakte onderdeel uit van Yazoo, Maar zelf had ze ook nog een aantal hits, waaronder deze van Alison Moyet en All Cried Out. I'm Begonnen begon een beetje met een gitaarpartij van Johnny Marr... tijdens een soundcheck in 1985. Weet is Murder Tournee daar uh, had het uh, mee te maken. En dat waren de heren van The Smiths en Big Mouth Strikes Again... in 1986 uh, werd hij uitgebracht. Schopten het tot de 26 e plek in de top 40. Drie weken stond hij erin. Dus een bescheiden hit. En dan... So The Night... ...is weer terug van helemaal weg geweest. Haar laatste single is vrij recent, moet ik zeggen. Daarvoor was het zo'n jaar of uh, zeven rustig geweest van het front. Hier is Oceans Might Go. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de zoektocht naar de vermiste mini onderzeeër Titan zijn brokstukken gevonden. Die zijn volgens de Amerikaanse kustwacht aangetroffen in de buurt van het wrak van de Titanic. Experts onderzoeken of het daadwerkelijk gaat om delen van de Titan. Op een conferentie in Londen voor de wederopbouw van Oekraïne... is 60 miljard euro hulp toegezegd. Het meeste geld komt van de EU en wordt uitbetaald tussen nu en 2027. Bij de GGD zijn vorig jaar meer SOA's vastgesteld dan een jaar eerder. De meest voorkomende waren Gonneroe, chlamydia, syphilis en hif. Bij 1 op de 5 testers was er daadwerkelijk sprake van een SOA. Het weer vooral in Limburg, het oosten van Brabant, de Achterhoek en in Twente valt veel regen. Vanavond trekt die regen naar het oosten weg. Morgen wat zon bij 20 tot 26 graden. is een heel verbaasd hoofd van... is dit niet Jean-Michel Jean? Nee, dat is het niet. En you can me. Hij loopt nog een halve minuut door, maar... Uh, ik zal het even afkondigen voor de heer Marcus want dan die net uh, de, binnen, de studio binnenkomt wandelen. Het is Grapefruit Airbag. Uh, de, de dame was ooit een heer. En in Japan is dit uh, gemeengoed... want het komt uit Japan. En het is uitgebracht door een Nederlands label. Dat dan weer wel. King Forward Records heeft het me uitgebracht. De vorig hier trouwens, Kraftwerk ook uh, zeer Duits. Nou, dat zal uh, de heer Van Dam ook wel aardig aanspreken, denk ik uh, zo. Kraftwerk uh, bestaat ook alweer uh, meer dan 50 jaar. En dat nummer dat heette The Model. Dat is niet een hele grote hit geweest. Dit ook niet, maar ze komen uit België. Klinkt wel erg leuk. Is Delta Crash en Growler. Je hebt het goed gehoord. Lionel Richie maakte de deel uit van de Commodores. En daarna ging hij een eigen pad op. En Lady, you bring me up. Daarvoor hoorde je Stevie Nicks met Stand Back. En daarvoor, moet ik even het lijstje erbij pakken. Delta Crash met Growler. Um, het is uh, zo dat wij dus nu in de studio zitten. Uh, maar dat was volgens mij de laatste uh, weekend uh, niet het geval. We waren geloof ik meer buiten huis dan dat we in huis waren. Dus dit is weer een van de spaarzame momenten dat we de studio gewoon gebruiken. Uh, hoewel, het uh, gaat weer uh, dit weekend uh, toch wat meer naar studio-ruimte toe. Uh, straks gaan we weer een uh, alternatieve FM doen. Daarin te gast Moving. Dat is een band die vorige week een EP heeft uh, gereleased. En vandaag spelen ze bij ons in uh, de studio. En uh, dat doen ze met een uh, wat semi- en misschien wel akoestische versie. Um, dat straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, dit uh, zandwoord Draait Door verhaal. ...waarmee we gaan afsluiten. Er is eigenlijk ook een dance en ...uit lang vervlogen tijden uit, uh, uiteindelijk wel. En dat is de band van Randy Miller. Wie is dat? Dat is Sky met de dubbel Y aan het eind. Beetje ouderwets en je gaat hem horen tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna drie uur lang van Nederlandse bodem... ...de alternatieve muziek die we over je uitstorten... your best friend, say, you're not satisfied, things ain't working out, but you're good friend. so you're searching for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right, though you're